7 uur. Jobboot met het NOS-show. Justitie in midden Italië onderzoekt of aannemers de regels hebben overtreden in het aardbevingsgebied. Bij de bouw van sommige panden die zijn ingestort, zou meer zand dan cement zijn gebruikt, zegt de openbaar aanklager. Hij vermoedt dat de voorschriften niet zijn nageleefd. Door de beving van woensdag kwamen bijna 300 mensen om het leven. 35 slachtoffers kregen vandaag een staatsbegrafenis. De politie heeft zijn handen vol aan verdachte pakketjes. Het waren er vorig jaar 462. Vergeleken met het jaar ervoor is dat een vertienvoudiging. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De politie denkt dat mensen alerter zijn geworden vanwege de aanslagen in Europa. Vaak is er niets aan de hand. De explosieven die zijn gevonden zijn meestal geplaatst door criminelen. De afgelopen twee jaar werden er geen verdachte pakketjes gevonden... waar explosieven in zaten om een terroristische aanslag mee te plegen. Alle 17 arbeiders die omkwamen bij een brand in een drukkerij in Moskou waren jonge vrouwen. Ze kwamen uit de voormalige Sovjet-Republiek De brand brak uit tijdens een ploegenwisseling in de drukkerij. De vrouwen waren zich aan het omkleden en konden door de rookontwikkeling niet ontsnappen. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van de brand. De politie stelt een onderzoek in. Zo'n 50 Noordzeevissers hebben in Rotterdam actie gevoerd tegen het visserijbeleid van de Europese Unie.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 Het weer, enkele flinke regen en onweersbuien trekken over het land. Mogelijk met hagel. Later vannacht op de meeste plaatsen weer droog. Morgen vooral zonnig in het oosten met tropische temperaturen. In het westen bewolkt en buien mogelijk met onweer. Temperatuur daar rond 24 graden. Dit was het nos -journal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met nu de Euro Breakdown. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Komende twee uur gaan we weer de top 40 van Europa behandelen met je. En dat doen we... Ja, nou nee, we kunnen niet ieder nummer gaan behandelen. Ik zal ze wel maar opnoemen, maar niet alle nummers gaan we draaien. Maar zoals je gewend bent, zal er altijd een resume komen. Hey, deze week gaan we niet naar Tim Commons toe... Nee, er is uh, zomerstop nu uh, met de Formule 1... dus uh, er is weinig uh, nieuwtjes uh, te melden, zo zei hij gisteravond. Dus uh, die slaan we even over. Wel gaan we kijken gewoon naar de Nederlandse Top 40... en uh, naar het nieuws om de artiesten heen. En natuurlijk de heetste hits van deze zomer uh, gaan we allemaal langs. En uh, dat doen we deze week, uh, beginnen we met de nummer 40... maar niet voordat we hebben geluisterd naar de Top 3 van uh, vorige week... En uh, dat gaan we pas doen nadat ik heb verteld van hoeveel uh, nieuwe binnenkomers, etc. we in de lijst hebben. Deze week hebben we namelijk 11 stijgers, 16 zittenblijvers, 11 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Jess Glynn is na 16 weken uit de lijst verdwenen met haar single Ain't Got Far To Go. En 21 Pilots na 19 weken ook uit de lijst verdwenen met The Stressed Out. Daarentegen is uh, DNC en Taflo erin gekomen. Waar die staan en met welke plaat, dat hoor je zo direct. De snelste zeiger deze week is maar liefst 11 plaatsen gestegen. En dat in hun tweede week, en daar heb ik het over Major Laser samen met Justin Bieber en Meu met Coldwater. En de snelste daler is in handen van Haley Steinfeld... samen met DNC met Rock Bottom maar liefst de 17 plaatsen gedaald. Als vorige week goed hebt opgelet, weet je waar ze nu staan. Mocht je dat niet weten. Maakt niet uit, ik uh, ga het zo direct vertellen. Maar eerst de top 3 van vorige week. Nummer 3. Betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was het op drie van uh, vorige week. Benieuwd hoe het op er deze week uitziet. La Blijf dan luisteren tot de klok van vijf uh, uur. Nu gaan we beginnen met de nummer 40. Dit is de Chainsmokers met Don't Let Me Down.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 Your lips and swing your hips, girl.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 Mulder trainer met Noem. Dit is nummer 36. David Queda samen met Lars en This one's for you. Speciaal gemaakt uh, toen de tijd nog uh, voor het uh, EK. En de nummer 37 uh, hadden we overgeslagen. Dat was de snelste daler uh, van deze week. Dat was Rock Bottom van Heli Steinfeld. Hey, we gaan snel door met de nummer 35. this was only gonna hurt. If I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name. This point. De foto van uh, Bebbreksta in de Name of Love, de nummer 35 dus van uh, deze week. Vorige week nieuw binnengekomen op een uh, 37 e plaats. Nu pas uh, twee weken uh, in de lijst. Snel door met de nummer 34, dat is de eerste nieuwe binnenkomer uh, van uh, deze week dat is eigenlijk een uh, groep die uh, nog niet zo uh, super oud is. DNC heb ik er dan over. En die bestaat uit uh, Jack Lawless, Cole Whittle, Ginger Lee en Joe Jonas. En die laatste brachten uh, tussen 2006 en 2009 al vier studioalbums uit... met de Jonas Brothers. Nou, die groep die stopte in uh, 2013, terwijl er een uh, vijfde album uh, klaar lag. Nou, inmiddels had uh, Jonas met First Life in uh, 2011 al een uh, soloalbum uh, afgeleverd. Nou, Jonas uh, kende Jack Lawless uit de tournee van uh, 2007, waar hij als uh, drummer werkte. De samenwerking uh, die ze hadden, die resulteerde in een uh, vriendschap en het idee om later samen nog eens uh, wat te uh, gaan doen. Nou, dat gebeurde in uh, 2015 dus met DNC. En uh, hoe hebben ze dat gedaan met hun eerste nummer? Nou, de originele uh, titel van een nummer dat ze schreven voor een album was dat: DNC. Maar uiteindelijk werd dat dus de bandnaam. Op 18 september 2015... verschijnt dan hun eerste single... Cake by the Ocean. Nou, die hebben we allemaal wel ontiegelijk vaak gehoord. Vorige week was ze net uit de Europese lijst verdwenen. En in de Verenigde Staten wist hij de top 10 te bereiken. In maart 2016... Wordt dat de... Uh, ja, wordt er dan bij... Uh, 538 keer je wel uh, de alarm schrijft. Nou, ook reis de DNC de, uh, dan uh, mee tijdens uh, 42 Amerikaanse shows van uh, Selena Gomez. Later wordt uh, Toothbrush uitgekozen als de volgende single. Want die is deze week dus uh, nieuw binnengekomen in de Europese hitlijst. Voor een, goed voor een 34 e plaats. DNC dus nieuw binnengekomen met Toothbrush. in a limbo, half hypnotized, each time I let you stay the night, stay the night, up in the morning, tangled in sheets, we play the moment on repeat, on repeat, Can you stand with me I know you're gonna home with me home with me uh, uh, Sweat like a sauna uh, break up the ice I know you're gonna stay the night stay the night when you stand Nummer 34, dus nieuw binnengekomen met de toothbrush van de DNC. Hey, en wij gaan door met de nummer 32. van deze week, Jonas Blue met uh, Perfect Strangers. De 31e van deze week is ook een uh, nieuwe binnenkomer. En deze dame komt uit uh, Zweden. Dan heb ik het over uh, de Zweedse Ebba Tove Elsa Nielsen, Oftewel het afloop. Nou, zij valt op in haar uh, thuisland als zangeres in de groep Hemblee. Uh, het verlevert haar een uh, platencontract op. En Max Martin, producer voor onder meer Britney Spears en de uh, Boys. vraagt haar te helpen met het schrijven van nummers... Nou, in het een een najaar van 2012 verschijnt haar uh, debuutsingel Love Ballad. Na enkele bijdrage op andere singles een uh, jaar later... de singles Out of Mind en Habits. En Habits weet in, uh, Denemarken, en, uh, in Denemarken de top 10 te bereiken. En in de, de Europese hitlijsten weet hij er ook in te komen. Op nou, 3 maart 2014 verschijnt dan haar eerste mini-album... met daarop een zevental nummers. Stay High, dat ze samen maken met de Amerikaanse producing, duo. Uh, Productie-duo uh, Hippie Sabotage wordt haar vierde single. En met het nummer oogst de zangeres ook succes uh, buiten Scandinavië. Zo komt het nummer in het Verenigd Koninkrijk op nummer 6. En scoort ze ook een top 10 hit in Nieuw-Zeeland. Nou, eind juni staat het nummer dan uh, bovenaan uh, in de uh, Nederlandse top 40. En in september scoort ze samen met Alessio uh, uh, met uh, Heroes een grote hit. Na nou, Vrijwel tegelijkertijd verschijnt haar album King, uh, Queen of the Clouds... waarvan ook haar volgende single-talking body afkomstig is. In het voorjaar dan van uh, dit jaar uh, is het te horen op uh, Close van uh, Nick Jonas. En uh, eind oktober verschijnt haar tweede album Ladywood... waarvan de single Cool Girl als voorloper verschijnt. En die komt nu binnen dus... In de hitlijsten van Europa. De nummer 31 van deze week Tavlo met Cool Girl op 31 hier op ZFM Zandvoort. tijdens de -breakdown. You Your Fuck if I knew how to put it romantic. Speaking my truth, there's no need to panic. No, let's not put a label on it Let's keep it from Europa, with Maurice Mulder. Set, Set it! You see that girl with the big tic If she give gimme the gimme the, head to the floor, girl, gimme the gimme the, the Nova girl and gimme the gimme the, spit down to the ground, size big activity. Spin round me, girl, and gimme the gimme the, top wine, girl. trumpets blow. Van deze week. Jack Noël samen met Sophie en Jean-Paul met Trumpet. Hey, uh, het is uh, de eerste kwart hebben we ruim gehad uh, van de lijst. Ik zal ze gaan vertellen welke platen we tot op heden allemaal wel en uh, niet gedraaid hebben. De nummer 40 uh, van deze week. Chainsmokers samen met Daya met Don't Let Me Down. De nummer 39 dan. Dua Lipa met Bidoan. En de nummer 38 is Megan Trainer met No. Op 37 vinden we een plaat die al 14 weken lang in de lijst staat. En dan heb ik het over de snelste daler van deze week. Heli Steinfeld samen met DNC met Rock Bottom. De nummer 36 van David Greta samen met Zager Larsen met This Ones For You. En de nummer 35 is in handen van Martin Garrix samen met Bebber Rexa in The Name Of Love. 34 is nieuw binnengekomen. Dat is DNC met Toothbrush. En de nummer 33 is blijven zitten in hun 30 dertigste week. Ellie Goulding met Something in the Way You Move. Nummer 32, Jonas Blue samen met JP Cooper, Perfect Stranger. En 31, dan Tablo met Cool Girl die deze week nieuw is binnengekomen. De nummer 30 is ook blijven zitten, Walking on Cars met Speeding Cars. En de nummer 29, uh, die hoorde je net. Namelijk uh, Sac Noël samen met Salvi... En uh, Jean-Paul met Trumpets. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Met nummer 28 uh, slaan we even over naar Sean Mendes. Wij gaan luisteren naar 27. Dit is met Final Song. I lose everything I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 the van dit uur gaan draaien. Het laatste nummer alweer. Ja, joh, zit er weer bijna aan te komen. Dat we dat uh, moeten gaan doen. Dan heb ik eerst wat uh, nieuwtjes voor je. Want uh, Mark Ransom bijvoorbeeld... die mocht niet naar uh, Hongkong toe. Nou, maar zou je zeggen... wat uh, is er dan in... Uh, godsnaam in Hongkong te doen? Nou, ik ga het je verklappen. Even kijken. Uh, Mark Ransom heeft er flink... Uh, de balen van dat hij zijn optreden... op donderdag heeft uh, moeten schrappen. Want de Britse producer heeft geen, uh, heeft geen visum gekregen om naar de Chinese stad af te reizen. Ik ben zo ongekend teleurgesteld dat ik moet mededelen... dat ik niet kan draaien in levels vanavond vanwege visaproblemen... die volledig buiten mijn controle zijn ontstaan. Ik keek er echt ontzettend naar uit. Het zou mijn eerste optreden zijn in Hongkong... en ik wou er stevig van, zo liet de 40-jarige Brit weten... Ronson was de afgelopen tijd uh, actief geweest in uh, Azië. Maar, hij, uh, vandaan... maar waar vandaan hij nu naar China probeert te vliegen is onduidelijk. In het uh, weekend staat Ronson in Japan op het Supersonic Festival. Rihanna dan, want Rihanna bezocht Rihanna. En denk, denkt van, hé, hoe kan het nou? Nou, ik ga het je verklappen. Rond haar anti-tour heeft Rihanna een bezoek gebracht aan het beeld dat van haar gemaakt is in Berlijn. Rihanna stond uh, dinsdagavond in Berlijn voor haar concert. En uh, rond het optreden heeft ze een bezoek gebracht... Uh, aan het levensgrote en hoofdloze beeld van Rihanna in Bikini. Uh, het uh, beeld is gemaakt door Juan Sebastian Paglia... Yes, en uh, maakt deel uit van de Benio for Contemporary Art in Berlijn. Nou ja, uh, uh, uh. Het kunstwerk uh, is uh, er één uit het reeks kunstwerken van Juan Sebastian uh, uit Colombia. Hij uh, baseerde zijn beeld op een foto uit 2013 toen Rian uh, op vakantie was in Barbados. Het beeld is nog te zien uh, tot uh, 18 september. En hij zegt, uh, ik zie een foto dat de ervan... Hij zegt, huge, huge, huge. Hé, Miley Cyrus dan. Miley Cyrus uh, schrapt haar huwelijksreis. Miley en Liam hebben hun huwelijksreis naar Bora. Bora geschrapt. Waarom zou je denken, nou volgens Joris Weekly... hebben die twee hun uh, vluchten en verblijf geannuleerd? Alles was gepland, maar Miley heeft ineens bedacht... dat ze nergens meer heen wil, zo vertelt een uh, insider. Nou, Cyrus en hem zijn al in 2012 met elkaar verloopt. Maar later bleek dat beide eerst uit de vorige pauze uit de relatie wilden. Nou, die uh, onderbreking duurde twee jaar. Maar sinds december van vorig jaar zijn ze dan weer bij elkaar. Nou, ik wens ze veel succes uh, als ze we daadwerkelijk wel uh, weer in het huwelijksbootje gaan stappen. En uh, dat soort uh, ongein uh, allemaal. Hey, we gaan het laatste nummer uh, van uh, dit uh, eerste uur draaien. En die is in handen van uh, een andere dame. Namelijk uh, Britney Spears samen met... Uh, alles is goed, hier. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Is way